We beginnen de les twaalf van Pri pagina drie, dertig. Be'nyan ne'ilat amena la'im a'yen sham. Ki'yesh uh, be'malbush ze lavush. El ha'goof een derta ha'nikra lavush. We komen nu, it's taken, wat uh, leikt op het woor komt, is afhalede, is van het bechrip lavush, bechleding. En uh, bestaat ook in bechrip malbush. Precies hetzelfde, alleen dat de letter mem hoort niet bij de stam lavouche, lamet, bet, shin. Alleen de letter mem geeft aan dat dit uh, iets wat, uh, als het ware, malbouche en lavouche. Dus malbouche is wat wat waarmee wo men, wor, men, men zich aankleedt. En lavush is wat aan, wat malbouche is wat, uh, Waarmee, inderdaad, waarmee, dat is een beetje zo niet eenvoudig, omdat het is eigenlijk hetzelfde, vaak wordt het door elkaar gebruikt, malbouche en lavouche de bekleding. Dus dat is de, de, dat schijnen van uh, het hogere aan het lagere. Um, dat wordt genoemd dus lavouche we hebben dat geleerd, maar ook nog malbouche. Malbouche, dat is wat uh, eigenlijk... Op zichzelf staande is wat komt ten behoeve van het bekleiden, kan je het zo misschien beschrijven. Datgene wat uh, bekleed wordt. Maar lawoos is wat, is wat al uh, in feite uh, waarmee het lichaam uh, bekleed is. Maar ten aanzien van het hogere is, is dat heet het malboes, waarmee het hogere. Misschien is het beter te zeggen, waarmee het hogere bekleedt het lagere op verzoek, op een kosher verzoek van de lagere. Maar lavouche, lavouche, zonder bam is wat al bekleedt de lagere. Dat is even een kleine introductie tot wat wij nu gaan horen van hem. We en zie hier. Het aspect van de malbouche, dus wat van boven komt als bekleding ten. ten te behoeven van de lagere. dit eerder zal hieronder verder uitgelegd worden in het aspect van uh, in de kwestie van neelat Laim van het aandoen van schoenen. ayen sham leest daar verder. Kiers bamalbush, zee, want er is in dat, in dit in deze bekleiding is er wel het aspect van lavouche et la gouff, het aspect van het bekleden van, bekleding voor het lichaam. Welke bekleding, let op, welke bekleding heet lavouche? Dus wat, ik, nog, ik heb het al een beetje zo uitgelegd wat, het, wat ik kon. Maar vaak wordt het zo gebruikt dat uh, voor ons soms, of uh, dikwijls, is niet uh, te onderscheiden die twee de nuances tussen verschillen tussen die twee. Eigenlijk is geen verschil. Alleen wat ik hier heb een beetje aangegeven. 31. Elera manikra. Menalaim. En let op. En de bekleding voor de voeten. Heet uh, schoeisel niet, niet het schoeisel wat men aandoet. Uh, van van leider of van rubber. Maar wanneer... We hebben dat geleerd, ja. We hebben dat nog een keer steeds voor de geest gehouden, dat uh, de tak van de mens is, van de mens die zijn destinatie is, zoals uh, het Israël in de mens, of Israël als, als uitverkoren volk is, om, uh, al het, om het geestelijke uh, te laten... Uh, Doordringen tot elke handeling, tot elke gedachte, elk gevoel, maar in het bijzonder in elke handeling die men gaat doen. Dat alles wat men doet, dat men te maken heeft met de sferot met de partsoef. En daarom, als men ook, wanneer men ook de schoenen aantrekt, schoenen betekent de plaats in de partsoef dat erg dicht in de, de, de malgoed is bijna aan het einde van de partsoef. Daar moet erg veel voorzorg uh, gedaan, uh, gedaan worden, veel, veel opgelet worden op welke manier moet men die schoenen aandoen. Want in de nabijheid zit de klipot. de hele klipot van de malgoed. De kort van de malgoed is uh, daar uh, erg aanwezig. 31 na de tweede punt. Waakool, hoopchen, ha, achet. En allemaal is dat één aspect En in hetzelfde kwestie. Punt 31 na de laatste punt. Ween een malboos, die matria, schien een het. 32, we hebben zoet schien een het, ne hoer in alleen, scho' jez bepa'n een miljoen. Kan is kar beïdra daf kalag. And shall bearn uki eš bahol pen ehad driendertah shem And you, sehr, sehr and in yourself, let yourself erder uh, dardoor be influenced and want. he zal states meer and meer the manieren men allerlei relaties, geestelijk relaties, ari legt, tussen de Zoger, tussen de Torah, en de boom, de slevens belangrijkste is, dat, dat inbreng van ari dat hij hey, alles wat in de Torah, in de voorschriften, in de, uh, bij de Torah geleerd, alles wat gezegd wordt, dat hij hey, het plaatst in, uitlegt en plaatst, uh, in het kader van de boom des levens. En hij geeft de gematria, de verbanden daarvan. Dat is de innerlijke Torah, dat is de Torah die werkt en die de reding brengt. En soms kan het ons lijken dat het wel een wiskundig uh, iets bezigheid is. Uh, wij moeten wel kilim uh, krijgen door wat we leren. De kilim, omdat te, aan te voelen, om stap voor stap eh, ervaren dat als, als hoge krachten, dat daar heb je een, een training, geestelijke training voor nodig, ik tuning beter te zeggen maar door de training, door steeds accepteren, accepteren en nog een keer accepteren, eindeloos accepteren en ontvankelijk te zijn let op wat hij ons nu zegt. En kijk naar, als je dat kijkt, als je dan één voorbeeld van hem eh, bestudeert en begrijpt, dan wordt het makkelijker voor jou een, de, een volgende en daarop volgende. Want het staat zo geschreven: mitzwa goreret mitzwa. Een voorschrift trekt één voorschrift. Als je een één voorschrift doet, dan trekt dit ook een andere voorschrift eh, met zich mee. Een andere voorschrift kan je dan makkel, gemakkelijker. Op een gemakkelijke manier uitvoeren. En zo gaat het verder, verder, verder, dat, dat wij steeds dichter en dichter bij komen tot uh, Yeshua. En via Yeshua ontvangen we het licht van hakadosh Baruch. 31. Na de laatste punt. We neem malbus gematria sha shin ein het. En zie hier, het woord Malbouch, bekleding, dus daarmee, waar, dat is waarmee wij ons bekleden, wat ons protectie geeft, bescherming tegen de klipoot, wat hij ons nu vertelde. Dus het woord Malbouch heeft de gematria schien een get 378, kijk hoe geweldig wat hij ons nu zegt, wat want hier ziet u ook de twee letters van de naam van Yeshua, Shin-Ein. Maar kijk verder. 32. We hebben soort Shin-Ein, die zijn die, het die, getal Shin-Ein geeft, 378, dat is het geheim van, uh, het getal van, het geheim van 378 lichten, van de hoge lichten, die er zijn, let op, in de panim felion, in het gezicht van de hogere, want wij ontvangen van het gezicht van de hogere deze malbouche, deze bekleding van het gezicht, de plaats van het, in de parzoef, gezicht is een plaats in het hoofd, dat is, want wij zijn net als lichaam, altijd is het zo dat het hoofd, let op, het hoofd is, een hoofd in het geestelijke is, als wordt gezien als een hogere trap ten opzichte van het lichaam, Duidelijk. dus al hebben we, allemaal behoor, behoort het bij ons, bij onszelf, maar dan, uh, het gezicht is een, is een plaats van een hogere treden in het hoofd, en van dat, van dat gezicht ontvangen wij uh, deze 378 lichten, die dezelfde gematria hebben, die als het woord malbush, bekleding, kaniskaar, zoals het genoemd werd in de idra, in de zogar? Pachina ku flamit gimme. We bij armen daar hebben we je uitgelegd. Ki jes bachol pen. Je�� Ik had direct het verteld. Dat in elke pen, wat is betekent pen? Pen, uh, we hebben dat al wel eens geleerd. In bij Jeshua, bij het uh, aspect van wanneer men jes, wanneer als men jou slaat tegen de rechter, wan pen, eigenlijk gezicht, de rechterkant van jouw gezicht, moet je ook de linker toekeren. Herinner je nog? Daar hebben we gesproken ook over dat woordje pen, want panim is het meervoud. Gezicht in, het, in de hele getal wordt gebruikt, gebezigd, gebruikt in het meervoud, panim. Maar, kan, men kan ook zeggen pen, dus het alleen maar de een de rechter of in de linkerzijde kant van het gezicht. Het gezicht heeft twee. Dus het is een woord dat uit twee eigenlijk kanten bestaat. Net zoals uh, uh, dus een woord dat dubbel uh, getal heeft. Dus twee. Uh, en daar hebben we uitgelegd. Bij het commentaar, hij bedoelt... De, het commentaar van Ari bij de zoger, bij de idra. Interessant is hier dat hij spreekt van zijn commentaar bij de zoger. Dat wij zien, daardoor kunnen we zien dat eh, Hasulam, dat Rabbi Ashlag heeft zijn commentaar niet gewoon op een lege plaats opgemaakt, gewoon, gewoon uit de lucht gehaald, of weet ik, door alleen maar eh, de heilige geest, maar... In de eerste instantie via Ari, want hij had doorgewerkt, uitgewerkt, uh, vervuld gevuld werd door het commentaar van Ari van, uh, op de zoger. Maar voor ons gebruikelijk is voorlopig uh, het, ge het commentaar van Hasulam, want dat is een volle commentaar. Jehoede geeft dus een, commentaar, een volle commentaar voor een mens die... Uh, die streeft naar de eenheid met Hashem op deze manier, stap voor stap de mens gaat verder. Maar daarna, daar, niet daarna, daar dieper in, zit ook de, de, het commentaar niet, niet volledig, niet, niet zoals bij Ari, eh, niet zoals bij Shimon bar Yochai dat het helemaal alles vertaald wordt en netjes, maar bij hem eh, stukjes van dit, van dat, en ook veel dus eh, in, in het bijzonder door Gimatria, eh, getalwaarden, allerlei verbanden, noemen maar op, Dus de hoge kabbala, wat ik dat noem. En dat is dan, eh, ook wij leren nu in dit boek, wat wij nu leren in we zullen we ook veel daarvan eh, leren, dus eh, van het commentaar van Ari. Dat is dus de diepste, diepste ding. En wie weet, ooit kunnen we, kunnen we, komen we er toe dat wij het ook direct zullen uh, aanpakken. Het is, uh, uh, alles is voorhanden wat er, wat er is, ook van, dit, van zijn commentaar, al is het uh, zeer, zeer, zeer verborgen en haast ontoegankelijk voor een mens die dus niet zich permanent Full, full time bezighoudt met de Kabbala, maar ook dus ook andere dingen doet uh, gewone uh, wetten zoals de traditionele uh, iemand die zich met de traditionele Torah bezighoudt heeft gewoon geen tijd en geen kilim, het belangrijkste is geen kilim voor het voor de ruchanje voor het geestelijke, voor de geheime Torah, en zij zei. Uh, alleen maar studeren de Torah die openlijk is. De Torah die gewoon hen uh, in staat stelt om als een goede Jood in deze wereld uh, zijn leven op te bouwen, met zijn gezinnetje en alles mooi en prachtig. En, uh, maar de Reding geeft het niet. De Reding, uh, zoals Moshe heeft dat aangewezen, dat de lezing zal komen van de andere profeten zal komen na mij, zei Moshe niet door de Torah zoals jullie dat lezen. alles staat in de Torah, maar jullie dat lezen op de manier dat het anders is.